Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten vandaag coronaknopen worden doorgehakt. Gisteravond is er al lang over nieuwe maatregelen gepraat. Maar het demissionaire kabinet is er nog niet helemaal over uit, zegt Den Haag-verslaggever Wilco Boom. Dit is wat het OMT adviseert. En het kabinet neigde naar dit over te nemen. Dan hebben we het dus over oversluiting eh, tussen 5 uur s middags en 5 uur s ochtends. Van de horeca, van theaters, concertzalen, bioscopen. Maar ook amateursporten, niet-essentiële winkels. De regels zouden morgen al moeten ingaan. Hoe lang ze gaan gelden, weten we nog niet. Vanavond horen we het allemaal op de coronapersconferentie. Ook in België wordt de boel waarschijnlijk strenger. Ze praten daar vandaag over coronaregels. Dan moet je denken aan het sluiten van clubs en een maximaal aantal mensen aan een restauranttafeltje. Ze willen ook flink veel boosterprikken gaan zetten. Ali B is gisteravond overvallen. Dat gebeurde vlakbij zijn huis in Almere. In een video op Insta zegt Ali dat hij de overvallers heeft gegeven wat ze wilden hebben om er vanaf te zijn. Yo, beste volgers. Uh, ik ben overvallen met mijn chauffeur bij mij in de straat. Mensen wilden wat hebben, ik heb het gegeven. Omdat ik denk, ja, hoe iedereen het geeft, hoe iedereen er vanaf bent. Dus geen zorgen, het gaat goed. Ik hoop dat ze de daders pakken. Nou ja, that's it. Volgens Omroep Flevoland is er een Rolex horloge meegenomen. Ali B. wil daar vanwege het politieonderzoek nog niks over zeggen. Een lieve actie van leerlingen uit Den Haag. Ze zijn zo geschrokken van de rellen van een week geleden... dat ze de politie een hart onder de riem hebben gestoken. Ze gingen met een dikke bos bloemen en chocola naar het bureau. Omdat we het aardig vonden dat ze ons beschermden. Want hun hebben ook veel pijn gekregen. Wij leven in deze wijk. en. We, ze willen dat wij niet zo gaan opgroeien. Hun zijn cool. Uh, Ik vind het heel aardig. En ja, ze zorgen oh. goed voor de wijk, omdat ze altijd voor ons klaar zijn. Vond de politie dan weer zo lief dat ze een stapel cadeautjes in de klas hebben uitgedeeld. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen droog... maar vanmiddag en vanavond vallen buien met in het oosten en zuidoosten kans op natte sneeuw. Het wordt 5 graden, morgen ook regen en natte sneeuw en dan wordt het een gaatje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat bij Maarse 3 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier door een aanrijding. En op de A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en Knoop. In Amstel... heb je ook nog 25 minuten vertraging door een ongeluk. Maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met nu ZFM in de ochtend was it early morning yesterday I was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 I'm stuck for you Is, kom dan langs bij mij Al zien we elkaar niet zo vaak Dat zal ik er zijn voor altijd Waarmee ik alles kan delen die mij niets verwijt en leeft zonder spijt to fucking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 You didn't even care if it gotten me down a high. getraut, hij komt I'm sorry.